Nou, we dachten nog dat het, het nieuws gaat komen, maar het nieuws laat helaas uh, vandaag het afweten. En het weer, ja, vandaag geen weer, morgen weer misschien, maar vandaag in ieder geval niet. Dus ik kijk even naar uh, Richard en uh, ja, ik denk dat we maar gewoon door moeten gaan met het uh, volgende onderwerp. We gaan even onderwerp noemen. Gaan we nog even een muziekje draaien? Ja, oh, dat is een goed idee. De, ja. de, we beginnen nu met uh, de, het uh, fietspad en uh, daar gaan we ongeveer 40 minuten over praten met muziek erbij.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 En we gaan uh, ook daarvoor nog even praten met uh, Bram van Lieren van, uh, van de Dierenpartij. Bram is inmiddels ook... Nou, die uh, aan... uh, wordt gecombineerd. Uh, die wordt uh, gecombineerd. Stik. Ja, daarom is het, vandaar dat Bram er al zit. Oké, okay. nou dan gaan we dat uh, uitgebreid doen. En we draaien eerst nog even een, uh, een muziekje. We gaan nog even naar of het niet? laatste. Tien over half twaalf. Uh, hebben we nog Peter Keller met het, de open platform kuststreek Zandvoort. Kust er ook, blijft het een moeilijke woord vinden. En uh, dat gaat over uh, samenwerking tussen uh, bewoners en uh, ja, mensen die een bedrijf hebben aan de kust. Dus, uh, ja, hoe heet het? Uh, Standpaviljoenhouders. En uh, ja. dat soort zaken. En we gaan nu eerst even naar de muziek. Dat is uh, Tensici met Donna.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 tot nu. Even heel overzichtelijk wat is er gebeurd, uh, waar lopen we tegen enzovoort. Dat, en dan gaan we wel even, straks even naar het nu, want dat is even wat complexer. Ja, zeker. Dat, uh, ja, natuurlijk.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 Je zegt van er zijn al twee, de financiën voor twee viaducten zijn al rond. Hè? Dat is over de Zandvoortselaan en over het spoor. Dus dat kan gewoon gebouwd worden. Die komen er gewoon. Hoe zit het over, met betrekking tot het viaduct over de zeeweg?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 Ik ben een optimist, dus mijn glas zit half okay, vol. Nou, Ik ga ervan uit dat hij er komt, maar ja. we moeten met elkaar gewoon zorgen dat een aantal problemen goed oplossen. En daar, ja, gelukkig zijn er veel mensen die nu met ons meedenken daarover. Maar lopen we dan niet het risico dat er straks twee viaducten liggen en dat er straks over de zee weg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 ...voor de Natuurbeschermingswet. Ja, en toen ging er iets verkeerd. <coughs> en toen verkeerd. ging er iets verkeerd. zijn ah, ja. de ja. Nou ja, dat uh, rapport is inderdaad eind uh, augustus opgeleverd.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 Het is niet alleen de nauwe korstlak die daar inderdaad heel veel gevonden is. En een beschermde soort is in de natuurbeschermingswet. Maar dat komt onder andere ook omdat je daar een habitat type, zoals Jacqueline net ook al zei. Een soort leefgebied, uh, de grijsduin, uh, ja, veel hebt. ik ga even uitleggen. En grijsduin, dat, is, uh, nou, dat klinkt als heel erg grijs. Maar dat is nou juist een heel uniek uh, stukje duin met uh, kleurrijke vegetatie. Met heel veel soorten. Uh, dat trekt ook heel veel vlinders, insecten uh, aan. En... Um,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 Het feit dat de Klankbordgroep natuurlijk ook alternatieven had onderzocht, maakte dat ze zeiden: dan hoeven we ook niet meer te praten over compensatie. Kunnen we geen vergunning verlenen voor de aanleg van een fietspad? Nou, het lijkt me dat het een mooi moment is om even naar muziek te gaan. Ja, ja. Nee, want dit is een beetje de status nu. En dan gaan ja. we straks na de muziek even een beetje. De... Ik wilde nog even een opmerking maken. Ik vond het een heel duidelijk verhaal wat jij nu vertelt.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 We praten er nog steeds over, maar het ligt er nog steeds niet. Ja, precies. Wat we tot nu toe gedaan hebben, daar gaat Cor mij straks gelukkig goed bij assisteren. We hebben een, uh, een stukje historie van gehad en, uh, en het nu. En Cor gaat het even samenvatten, toch Cor? Nou, ik wil het wel proberen hoor, maar ik weet niet of het zet hem even voor het, nu, het, uh, het hele verhaal. Maar ik, ik wil dat best wel doen. Maar wel ik hoor? denk dat uh, meneer uh, van de Dierenpartij, die uh, zat smachtig naar ah, ons te ah, kijken van... Heel, heel politiek hoor. Ja, oké. Okay. Wil jij misschien een korte samenvatting geven, Bram? Ja, dan... nou, een korte samenvatting. Ik wilde vooral even reageren op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 selectief een aantal diersoorten tegenhouden. En dat ja. is dan maar de, de minst slechte optie die er bestaat. Kijk, ik vraag me dat natuurlijk wel altijd af, hè, van uh, met, met die damherten. Hoeveel damherten kunnen wij hier nog aan in Zandvoort? Hè? Want ja, dat zijn er nu al zoveel. Ik zou zeggen, in Zandvoort niet te veel, maar het maakt ook niet uit. Uh, in, de, in de duinen, ja,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 De bedoeling was dat het fietspad tegelijkertijd met een dampheedkeren met hekwerk zou worden aangelegd. En dat is natuurlijk zonde dat daar vertraging in komt. En uh, nou ja, vragen dus we ook wel aandacht voor vragen. Nee, dat, dat, ja, is, nou, dat, is, dat e is een opluchting ja. in ieder geval. We gaan even naar Jacqueline Groen van, uh, ja. van het Nationaal Park Kennemar Ja, um, het is zo dat het fietspad ging slim om met het feit dat er een damhert-werend hek zou moeten komen. En wij wilden die twee functies met elkaar combineren. Door te zeggen, dan kan je dus ervoor zorgen dat de fietsers de duinen niet ingaan. Maar dat je een apart gelegen fietspad hebt. Maar het damhert-werend hek had niet zo'n relatie... ...dat nu het fietspad er niet komt, het hek er ook niet komt. Oké, okay, dat is wel mooi meegenomen. Dat, dat is heel mooi meegenomen, ja, daar ben ik echt wel blij mee. Ja. Ja. Ja. Want, en ik denk dat het ook heel goed is voor Zandvoort... ...dat dat uh, dus in ieder ja. geval die vertragingen er niet komt. En hebben we het dan over het hek van de, de waterlijnduinen... ...of hebben we het over het hek over uh, wat tussen de zeeweg zit... ...en de amsterdam Dan heb je het echt over, de, stuk over het stuk uh, van de Amsterdamse waterlijnduinen. Daar, zit, daar zitten nu uh, oh, okay. veel herten en ja... Uh, ja.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 Even een, een vraag, hè? dat is een stelling die ik op de tafel wil leggen. Stel nou, we hebben het hele gebied omheind met een groot hek. Dan spreken we toch van gehouden dieren en zijn de beheerders van het gebied verantwoordelijk voor de dieren? Ja, op het moment dat je het totaal afsluit zou sluiten, dan heb je gehouden dieren. komt er een hele andere situatie. Bram...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 ja, maar dat maakt me nog niet dat het geen wilde dieren zijn. Ik bedoel, uiteindelijk... Is ze maar ze wilde dieren, helemaal voor zichzelf. die komen niet naar je toe. Als je dan uh, door die Amsterdamse waterleiding fietst bijvoorbeeld... dan, dan komen de herten bewijzen van spreken tegemoet. Ja? Dat zijn geen wilde dieren meer. Ja, maar ik zo, denk... Nee, nee, nee. We nee. hebben het niet over onnatuurlijk schuwe dieren. Dat klopt. Er wordt namelijk niet okay. op ze gejaagd. En in de Veluwe wordt wel op die dieren gejaagd. En daarom zijn ze schuw. Maar volgens mij is dan een natuurlijke situatie dat ze niet bang zijn. Want er wordt niet op ze gejaagd. Dus dat, dat, dat is gewoon het effect.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 Wij kiezen dan voor om uh, dat de boswachters, die de dieren inderdaad goed kennen, maar die dan niet van tevoren gaan besluiten, nou er zijn zoveel dieren, dus er gaan er een aantal sterven, dus we gaan nu alvast schieten. Nee, die wachten tot ze zeker weten van uh, dit dier gaat het niet meer redden. En die krijgt dan natuurlijk, nou ja, noem het euthanasie. Dus, dus he een genadeschot. Daar zijn wij voorstander van. Dus tot dier onterend om het eerst zover ja. ver te laten komen. Dan krijg je dezelfde toestanden die ze dus hadden in het Oostvaardersplassen. Maar daar waren ze te laat. Daar heb ik veel materiaal van gezien op, uh, op youtube ja. nou dat wil je echt niet hier in, in de duinen dat wil je inderdaad niet in de, de duinen en dat zul je dus inderdaad moeten voorkomen door ja. goed uh, door, door, door veel aanwezig te zijn in het gebied de mensen die de dieren goed kennen ja. Maar goed, laten we de herten maar even laten. laten de herten over de herten het, want even we zitten natuurlijk op het We hebben nog maar twee minuten en dan uh, moeten we oh. het onderwerp uh, afronden. <laughs> ja, ja. Ik wil jou nog even het woord geven. Wil jij nog even een toekomstplaatje voor zover het duidelijk is? Nu, je hebt er al dingen over gezegd, maar wat, ja. wat kunnen we nu nog verwachten? Ja, nou het streven dat, uh, voor ons blijft om een, een fietspad uh, langs eugenie, eugenie, therape, ja, ja. <laughs> Om een fietspad te realiseren, dat blijft een wens van de regio om een uh, uiteindelijke fietsverbinding Haarlem en meer -Zand voor te realiseren. Een recreatieve fietsverbinding en dit is daarin een belangrijke schakel. Um, dus uh, de betrokken overheden en waternet um, blijven daarvoor gaan en zullen nu uh, zich beraden op alternatieven. Klankbordgroep heeft natuurlijk verschillende alternatieven al onderzocht.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 Hmm. En ook de alternatieven die nu voorhanden zijn, die zijn bedoeld voor recreatieve fietsers. Niet voor mountainbikers, niet voor groepen racefietsers, niet voor gemotoriseerde brommertjes. Ja. En ook niet dwars door de maar duinen. racefietsers kun je natuurlijk nooit tegenhouden? Daar kan je heel veel slimme dingen op bedenken oh, okay. hoor. Ja, de suggestie wordt gewekt nee, dat je daar helemaal niets nee. tegen kan doen. Maar je kan met het inrichten van je fietspad natuurlijk heel veel voorzieningen treffen, waardoor je dat wel degelijk Een beetje, beetje grind hier en daar, ja. Schelpjes, ja, en schelpjes. Uh, ja, Racefietsers er al ja. een rekel aan, weet ik. Daarom. Oké, okay. dus nou, het is wel heel belangrijk uh, dat dat ja. een uitgangspunt is. We moeten het gaan afronden. Dan zullen we allemaal nog even iets kleins zeggen, Bram? Als laatste om het af te ronden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 Het laatste? Uh, nou ja, uh, ik denk dat uh, alles gezegd is en dat wij, uh, uh, nou ja, wat Bram ook zei, uh, we hebben inderdaad uh, het, het aangedragen alternatief uh, wat uh, hè, met veel uh, uh, commotie uiteindelijk tot stand is gekomen. Uh, t, uh, ja, hebben we goed en zorgvuldig onderzocht en dat zullen wij ook nu doen uh, bij het kijken naar de alternatieven. Dankjewel, dat was de projectleider. En dan nog even de, laat ja, maar zeggen, uh, nationaal.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 schaduw ingesprongen gesprongen zijn om met een idee te komen. Dat heeft het helaas niet, uh, niet gered, maar we gaan kijken of we op eenzelfde manier dan uh, toch iets moois tot stand kunnen brengen.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 It, I love you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 tot aan uh, Zandvoort 700 waar ik uh, uh, ook het nodige aan mocht organiseren. Onder andere de befaamde vismaaltijd van uh, vier kilometer uh, aaneengesloten ja, op het strand. Dat is toch ook een uh, record in het ja, kennisboek? Ja, ja, Ja, ja, ja. Dus daar waren we heel erg trots op. Maar ook het grote evenement, het Mezing Festival toen met Litouwers wat eerst verregende en toen in september nog een keer doorging. En zo diverse dingen tussendoor. Uh, ja, dat is altijd wel leuk. En we zijn nu bezig met een paar mensen weer een nieuw evenement te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 in Nederland en Europa. Dus bijvoorbeeld Gamma en Praxis mag geen reclame maken. Als je maar dat op... waren grote klanten van me.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 Dus, elkaar weten te vinden op een plek. En in het kader van een aantal afspraken hoe we dat dan doen. En uh, uh, wij proberen als bewoners. Het natuurlijk maakt een enorme ontwikkeling door. Waar sterke accenten in en rond het strand liggen. Ik noem maar de ja rond paviljoens is er een van. Maar ook de totale metamorfose van de strandtent. die ooit klein waren en een uh, kopje koffie serveerden. en nu volledige partycentra af en toe zijn. Nou, dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal ontwikkeld. Dus uh, ja, Sandvoort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 Ja, puntje 3 uh, Classic uh, Concerts. Het wordt uh, aanstaande zondag wordt het gehouden. Het Laureaten Prinsen Christina Concours in de Protestantse Kerk. De aanvang is om drie uur en de toegang, hebben we juist uh, begrepen, is vijf uh, is euro. En hoe is het in de studio, uh, Cor? Het is uh, al lekker gezellig in de studio. Alles op ja? wel al klaar. Als okay. het goed is, hebben we straks weer wel nieuws. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, We gaan dan nog naar Hiswaterwater en, uh, bij Seaport en Muiden. En dat is uh, zaterdag van tien tot acht en zondag van tien tot zes. En volwassenen betalen 14,50 euro jeugd.